Met het NOS-journaal. Het Kremlin kan zich niet vinden in het plan dat Europese landen hebben opgesteld om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Een adviseur van president Poetin noemt het niet constructief en niet werkbaar. Het Europese plan is een alternatief voor het 28-puntenplan van president Trump. In dat plan moet Oekraïne gebieden afstaan die nog niet in Russische handen zijn en mag Oekraïne geen lid worden van de NAVO. In het EU-voorstel kan dat wel en krijgt Rusland ook geen Oekraïns grondgebied meer. De omstreden noodhulporganisatie in Gaza, GHF, stopt met het leveren van noodhulp. De organisatie zegt dat de missie klaar is en dat er miljoenen gratis maaltijden zijn uitgedeeld aan gazanen. Volgens de GHF gebeurde dat veilig en zonder plunderingen. Maar hulporganisaties wijzen erop dat er juist veel chaos en geweld was en dat er elke dag gazanen werden beschoten. Ook waren er maar vier distributiepunten... waardoor mensen gedwongen werden daar naartoe te gaan. De hulporganisatie stelde daarom dat de hulpposten van de GHF... een middel waren om Gaza-etnisch te zuiveren. Defensie heeft een definitieve keuze gemaakt voor de locaties om uit te breiden. De lijst is in handen van de NOS. De meest opvallende plan is de stationering van F-35 gevechtsvliegtuigen... op vliegveld Lelystad. Er komt ook een grote kazerne en een oefenterrein... voor 7000 militairen in Zeewolde. De plannen wijken niet veel af van wat er een half jaar geleden bekend werd. De uitbreidingsplannen gaan nu naar het kabinet en dan naar het parlement. De burgemeester van Terneuzen stapt op vanwege een slepende kwestie... over de mogelijke komst van een AZC. Hij is voor de komst, maar een meerderheid van de wethouders en de gemeenteraad is tegen. En daarom vertrekt de burgemeester. Het weer vanavond en vannacht in het zuiden bewolkt met wat regen. Op andere plekken droog. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen begint op veel plekken mistig. Smiddags dan een mix van wolken, zon en wat buien bij 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de wegen in Noord-Holland rijden ze de keer nog langzaam over de A10... vanuit Watergaasmeer naar Knooppunt. De Nieuwe Meer bij Amsterdam-Hemhavens. 3 kilometer file en 10 minuten tijdsverlies. En 10 minuten vertraging bij Hoofddorp op de N205 vanuit nieuw naar Haarlem. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 op het uh, album World Wide Willow. En uh, Ernie Green had daarvan gezegd... ...het is min of meer metaforisch een treurwillig, zei hij. En dat was volgens mij in 2023 toen dat album uitkwam. Uh, Daar stond ook dit nummer op, maar niet in de versie zoals je hem nu hoort. Want uh, deze versie klinkt in de 2025 variant... En die hebben ze van de week uitgebracht. Uh, Kasper Baum uh, met Wagon. Uh, welkom in uurtje nummer 2. En ook de mensen bij YouTube mog ik ook even verwelkomen. Want die kijken nu uh, ook mee. Uh, want we hebben een uh, livestream uh, lopen. En dat heeft alles uh, te maken met de gast van vanavond. Dat is Wolfgang. En ja, we hebben heel veel jongelingen hier in deze studio gehad. Te beginnen met Gabby Lieve, die was volgens mij 14, 15 jaar toen ze hier was. En dan praten we over 2014, 15 die kant uit. Maar inmiddels is Gabby Lieve eh, lang niet meer dat eh, deze schuchtere dame die ze ooit was uh, geweest. Maar is het een uh, volwassen dame van 25 en heeft in... ...2025 gestaan voor mooie noten. Nou, dat is een mooie, mooie brug... ...naar uh, Wolfgang... ...die uh, de finale heeft weten te winnen... ...in 2024. En uh, dan uh, hebben we Notulist... ...ook natuurlijk nog hier uh, gehad. En Notulist is een van de finalisten geweest... ...van de Rob Agda Award. En hij uh, was hier ook... ...ooit. En was ook vrij jong. Inmiddels is Notulist 17... ...en Wolfgang is 16. Dus dat zijn uh, de mensen die hier uh, geweest uh, zijn met die jonge leeftijden. Maar goed, dat gaan we straks allemaal uh, wat, uh, wat dat betreft allemaal vragen. Eerst aandacht voor iemand uh, die eigenlijk de aandacht niet kreeg in studio... want ze zaten er een beetje als vlerken er doorheen uh, te praten. Maar ja, dat krijg je als je in een kroeg staat te spelen. De studio tijdens de popronde in Haarlem... Denk dan bij mezelf, ja, als je nou dan toch daar vooraan staat... houd dan even twee tellen je muil dicht... om te luisteren naar iemand die er wat te vertellen heeft. Bovendien is die dame ook hier geweest en dat is Linde. En dat nummer dat heet Sunflowers. To seek everything she dreamed of She thought she meant to love Weer bezig met uh, nieuwe materialen en hier sloot ze uh, haar optreden mee af tijdens de popronde in Harlem in Café Studio. En uh, ik hoop dat ze een plek gaat krijgen in ieder geval waar wel even naar het materiaal geluisterd gaat worden. Uh, dat zeggende ga ik uh, eventjes praten met de gast van vanavond, want het is niet zomaar een gast... Uh, hij is uh, de derde in rij van het, uh, van het aantal jongelingen die wij hier in de, de studio hebben gehad. Uh, in 2014-15 kwam hier op vrij jonge leeftijd Gabby Lieve uh, spelen. En die uh, speelde dit jaar in de finale van Mooie Noten. Daar heeft deze uh, uh, fijne meneer aan de overkant ook wat mee. Want die heeft hem vorig jaar weten te winnen. En Gabi lieve was volgens mij 14, 15 toen ze hier speelde. Uh, en we hebben hier ook Notulist gehad. En die was ook 15 toen hij hier uh, speelde. En nu is het de beurt aan Wolfgang. Die vorig jaar uh, mooie noten wist te winnen. En toen, Wolfgang, toen je mooie noten won. Toen was je 15 volgens mij. Ja. Klopt. ja, ja. Uh, jaar is je ouder inmiddels uh, geworden. Ja, ik, ben, ik ben nu eigenlijk 17. Maar 17. net hoor. Net, net aan. <laughs> net aan gisteren geworden. Ja, Kijk, ze is dus. dus, dus, uh, 17 inmiddels uh, geworden. Uh, Van de Wijk, uh, toen ik uh, trof bij Sexton Sunday Sounds, toen was het, uh, ja, ik ben 16. Ja, nee, dat uh, wou ik ook zo lang mag ik volhouden nog. Uh, want, zeg maar. <laughs> dus, uh, uh, goed, dus dat uh, is dan uh, wat je... Uh, inmiddels is de leeftijd veranderd, 17. Nou ja, oké. Okay, vind ik nog vrij jong in dat, uh, dat opzicht. Uh, ja, want dat vond men wel bijzonder in... Uh, een mooie notenland, om het even netjes te zeggen, in 2024, toen je daar op dat podium stond in het Vondelpark. Want wat zei de jury onder andere over jou? Um, ja, ik kan me niet heel letterlijk herinneren, maar ik kan wel. Ze waren erg positief, um, eigenlijk vooral ook qua uitstraling. Ze zeiden dat ik met enthousiasme het podium opliep. Uh, ik denk dat ik daar wel blij mee ben dat dat gezegd is. Ik bedoel. Dat wil je ook uitstralen als je op een podium staat, lijkt me. Ja. Um, gewoon positief. Zwaar er erg positief. Over. ja dus dat is uh, fijn. Waar, waar komt dat songwriting vandaan? Want, um, ja, want als je 15 en je wint mooie noten, dan uh, moet je dus ook wel, en dat is een leuke woordgrap, wel wat noten op je zang hebben om, uh, om in ieder geval al vroeg uh, te beginnen. Ja, nee, zeker. Ja, dat is al jaren inmiddels uh, bezig, nu. Ja. Sinds ik uh, tien ben, of zo, ja. En ik dus uh, eigenlijk al gewoon zelf dingen gaan verzinnen, en dat uh, ben ik eigenlijk gewoon door voort gaan zetten ja. door de jaren heen. We, weet je ook ongeveer welk moment dat je denkt van, hé, hey, uh, ik, uh, ik kan wat met, uh, met songwriting, uh, in het Engels, of weet ik wel wat, hoe, hoe, kom je, hoe kwam je erachter? Um, nou, mijn ouders die hebben mij gewoon op een zo jonge leeftijd al geïntroduceerd aan allerlei artiesten zoals uh, Michael Jackson, The Beatles, allemaal grote namen en ik vond het, ja ik was gewoon enorm fan altijd van muziek. Ik hield al enorm van muziek en toen hmm. uh, ben ik toen ik zeven als gitaar gaan spelen en toen is het eigenlijk heel erg vanzelf gegaan. Ik ben gewoon zelf meteen dingen gaan verzinnen. Dat leek me het vetst en dat is ja, dat, dat vind ik nog steeds vet Dat vind ik het mooiste, gewoon die nummers maken zelf. En dat is zo, denk ik, echt toen ik tien was, dat ik dat echt serieus ging nemen. Toen ben ik voor het eerst dingen gaan opnemen ook. Ja. Uh, en nu sinds kort, sinds dit jaar, ben ik dus ook echt dingen gaan releasen op Spotify. En ja. dat uh, ben ik ook van plan lekker lang nog te blijven doen, in ieder geval. Uh, ja. Daarmee heb ik de Maarten verduin vraag gesteld. Uh, maar goed, er is ook nog een Sam Sexton-vraag. Ja, zeker, want die hebben we ook. Door wie heb jij je laten inspireren? Ah ja, ja dat is een hele lastige vraag. Ja, ja dat verschilt heel erg. Uh, ja, ik heb heel erg fases. Dus zoals ik net zei, toen ik jong was had ik... Michael Jackson, had ik de Beatles, had ik uh, al die lui... En op het moment zit ik in mijn radiohead fase. Ik ben nu dat hele oeuvre uh, aan het diggen en uh, ik heb een tijdje terug ook Nine Inch Nails gehad en ik merk ook in mijn muziek dat uh, varieert ook elke keer uh, weer eigenlijk. Het ja. is uh, heel divers en ik laat me dus elke keer weer door een totaal andere stijl inspireren eigenlijk. Ja. Dus ja, dat is heel lastig om eigenlijk heel direct te antwoorden. Ik vind het wel leuk dat je dat zegt. Hè? Je zit in de, de Radiohead-fase. Het, het, het doet mij denken aan een wat opgroeiend kind. Die dan op een gegeven moment ook uh, als hij vier of vijf is... dat hij dan in een nee-fase zit. Maar dat is niet uh, helemaal, uh, helemaal van toepassing op jou, denk ik. Toch? Hoe bedoel je? Nee is een beetje metaforisch bedoeld. Uh, kinderen, die zitten bijvoorbeeld... Uh, er wordt van gezegd... Hele jonge kinderen, die zeggen, dan zeggen de ouders... Ja, die zitten in de nee-fase. Overal nee tegen zeggen. Maar jij hebt fases dat je dus nu... Uh, Radiohead aan het uitzoeken bent. Ja. Uh, en straks is het weer wat anders. Om maar wat te noemen. Want je Zee, weet natuurlijk ja, nu nog niet uh, wat, je, wat je gaat doen. Nee, zeker. Ja, Het is dus nu al, denk ik... Drie maanden, misschien al wel langer... Dat ik dat hele oef... Want zij hebben natuurlijk ook een heel divers... Dus ja, ik zit gewoon elke stijl, elk dingetje eigenlijk een soort onbewust te bestuderen, denk ik, ja. tijdens het luisteren. En uh, ja, ja, ik probeer er eigenlijk gewoon dingen uit op te pakken. En dat gaat inderdaad over een tijdje, zodat het weer iemand anders zijn uh, bij wie ik dat heb. Uh, maar ik denk dat je dat juist al mooi daaraan is, dat ik de hele tijd opnieuw geïnspireerd kan worden. Ja. Uh, en dat er nieuwe dingen uit blijven ontstaan. We gaan nu het eerste nummer laten horen. Dat is ook het titelnummer van de EP die volgend jaar gaat verschijnen. En dat nummer dat heet Wistful Way. Ik zou zeggen, laat maar horen. dat het laatste signaal eigenlijk echt helemaal weg is, want dat is ook makkelijker voor mij om de markertjes straks neer te zetten voor YouTube. Ja, want uh, dat is altijd wel fijn. Um, want uh, dit was de, de eerste uh, van vanavond, Wistful Way. Die heb je afgelopen volgens mij afgelopen zondag ook uh, laten horen in uh, Sexton Sunday Sound. Sterker nog, je begon er geloof ik ook mee, uh, dacht ik. Klopt. Zee? Dus, dus dat, uh, dat heb ik allemaal onthouden, want ik uh, ik heb wel opzitten letten. Ja, zeker. Want uh, wat anders krijg ik op een gegeven moment ook weer strafwerk. Word ik het slachthuis uh, uitgegooid. Dus dat lijkt me ook niet altijd uh, erg uh, fijn. Um, uh, ik ga nog even wat, uh, wat uh, vragen aan je, Wolfgang. Want je hebt een panelboard bij je. Klopt. Ja. Um, wanneer ben jij uh, erachter gekomen? Van hé, hey, dat panelboard kan ik uh, mooi gebruiken bij. De akoestische gitaar. Uh, hoe ben je erachter gekomen en wanneer uh, kwam dat moment? Uh, nou het pedalboard is heel nieuw. Dat is eigenlijk. Uh, dat heb ik nu pas, denk ik, anderhalve week of zo. Ja. Uh, ontzettend fijn wel. Uh, anders had ik allemaal losse pedalen de hele tijd overal staan. Ja. Uh, maar de pedalen ben ik eigenlijk uh, door mooie noten uh, gaan gebruiken. Ja. Uh, in ronde 1 bijvoorbeeld uh, had ik. Eén uh, pedaal. Uh, en uh, dat was het uh, Ambient Reaver pedaal. Wat je net ook in het intro uh, hoorde. En ik ben eigenlijk elke ronde ben ik er één of twee bij gaan uh, stoppen. Uh, eigenlijk gewoon de hele tijd nieuwe dingen. Uh, dus de Stormbox is er uiteindelijk bij gekomen. Uh, bij bepaalde nummers. Uh, ik heb ook een delay pedaal voor op mijn stem. En uh, ik heb nu ook een Octaver die bijvoorbeeld basstonen er meer uit ja. uh, Die ga ik nu niet gebruiken, ja. maar uh, die is voor andere, andere momenten. Ja. Is die mooi? Ja. Um, ja, gewoon eigenlijk zoveel mogelijk zelf een sfeer proberen neer te zetten. En dat is dus, denk ik, het meest dankzij Mooie nota uiteindelijk toch wel gekomen. Omdat ik uh, daar veel kon experimenteren in verschillende podia. Ja, eigenlijk. Je hebt het over experimenteren. Ja. Wat is het leuk aan experimenteren? Uh, ja, het zijn eigenlijk risico's nemen. En als het dan lukt, is het eigenlijk geweldig. En als het niet lukt, dan is het... Ja, maar het was een risico. <laughs> dus uh, ja, ja, het geeft toch een soort extra spanning en effect. Ergens ook, uh, denk ik, die pedalen. dat Het, het voegt echt wat toe... Uh, dus ik uh, denk uh, daarom We gaan naar het tweede nummer En dat is Getting Closer En heel toevallig gaat die uh, binnenkort uh, verschijnen Namelijk volgende week vrijdag Klopt hè? Laat maar horen you Ja mensen, dan moet ik eens in één keer van achteruit komen, want ja, ik weet even niet uh, wanneer die nummers stoppen, maar uh, ik uh, ben een beetje van de hoest op dit moment. Dat is dus de reden waarom ik even af en naar achteren loop, uh, dat ik niet op een gegeven moment uh, sta te blaffen op het moment dat hij een uh, gitaarsolo uh, ergens in uh, staat te zetten of weet ik allemaal wat. Of dat ik uh, tijdens het uh, nummer ineens ook uh, uh, zit te hoesten. En uh, dat hij een vokaal uh, gaat uh, doen. Dat uh, lijkt me nooit erg uh, prettig. Dus dat, uh, dat is de reden waarom ik even uh, de studio uitloop. Maar uh, het, is natuurlijk, uh, um, ja, het uh, nummer gaat, uh, gaat verschijnen uh, vrijdag. Uh, ja. het, is, het is niet het uh, enige nummer wat je uitbrengt uh, vrijdag. Want er komt er nog een hè, op ja. vrijdag. Een dubbele a-kant, zeggen ze met een mooi woord. Klopt. Ja, het is een uh, extra, extra ja. nummertje. Hoe heet uh, de andere? Die, uh, die, uh, Chances. De... Chances. Dat is, uh, dat is het andere nummer wat uh, gaat uh, verschijnen. Um, we hebben er uh, nog één die we uh, nu ook uh, laten horen. En dat is Rise. Dat is de volgende die nu gespeeld uh, gaat worden. In is a... The borders will be sway They'll pop up I got something Oh yeah Oh yeah Solutions come, solutions go I'm looking down from my window The roll by towards the sky And all the waves of the waters Rising, rising high. Rising, rising, rising Nou was ik wel op tijd <lacht> dus, uh, um, dat was dus, uh, Rice. Um, even voordat we met het uh, laatste nummer uh, gaan beginnen uh, komt er nog een uh, wietse van de grote vraag dat is een single presentator bij Rondo uh, die dat uh, doet wat betekent muziek voor jou Wolfgang terwijl je nog heel even met uh, wat, uh, nog iets uh, bezig wat uh, betekent muziek uh, voor jou voor mij betekent ja veel, ja. uh, denk ik. Het is, uh, ja, ik vind het gewoon leuk, heel erg leuk eigenlijk voor om te doen. Uh, als ik nu zo zou moeten bedenken wat ik, ja, eigenlijk wel zou willen, zeg maar, met de rest van mijn leven, dan zou ik dit willen doen, want dit gaat heel makkelijk, in ieder geval voor mij, en ik heb er plezier in. Dus, ja, het is meer, ja, vooral plezier en het is ook een goede tijd, tijd doder. Het gaat heel veel. Tijd uh, ook naartoe natuurlijk. Uh, maar ik denk vooral plezier. Dat haal ik er vooral uit. Dat, dat betekent gewoon ja, veel, veel voor me. Ja, betekent dat, dat ook dat je met datgene wat je nu doet. Bijvoorbeeld school. Uh, dat je dan muziek ook nodig hebt om juist te kunnen functioneren op school. Op school? Ja. Um, ja ik bedoel dus de wisselwerking. Hè? Het plezier in muziek hebben is uh, de brandstof om weer uh, op school lekker te kunnen presteren. Zoiets? Nou, niet per se. Ik merk wel dat ik zoveel mogelijk muziek luister op school. Ja. Tegenwoordig mag dat allemaal niet meer vanwege oortjes en telefoonbeleid. Ah, maar uh, ja, ik uh, hou me er niet echt aan. Uh, ik denk ook wel dat de meesten doorhebben dat dat niet heel veel oplost. Ik bedoel, muziek kan juist heel rustgevend zijn, lijkt mij. Ja. Um... Maar dan is er altijd wel weer een leraar van het jaar Kruik die zegt... Wolfgang, wil je de oortjes even uitdoen? Nee, ja, dat heb je, je wel eens, ja. ja. Nee, maar zo erg is dat niet, hoor. Nog niet? Nee, natuurlijk okay. wel. Uh, dat is dan weer een... Uh, een ja, daar hadden we het uh, bijvoorbeeld over experimenteren. Maar uh, je zegt ook... Het lijkt wel schatgraven wat je aan het doen bent. In, in radiohead. Maar het kan bijvoorbeeld straks zijn dat je weer iets anders ontdekt... Uh, wat, uh, wat je dan weer uh, helemaal uit uh, gaat lopen zoeken... Uh, wat is daar dan nou weer uh, zo fascinerend aan om dat helemaal uit te gaan zoeken? Zo'n eugen. Ja. ja. Ja, dat moet je gewoon doen. Ik, ik heb niet het idee dat daar echt een reden achter ligt. Het heeft meer met een soort. Ja, ja, ik ben dus geïnspireerd. Ik denk dat dat mijn motief is om gewoon alles te gaan luisteren. Alles. Ja, en dan niet luisteren van ik luister naar nummer, maar het echt op soort, hoe zit zo'n nummer in elkaar? Wat maakt het goed? Wat voor elementen zitten erin? Wat, vet, wat, wat ik vet vind? Mm -hmm. um, ik denk voor mij is dat de reden. Maar ja, dat zal, per persoon zal dat wel weer verschillen. Ik uh, vind het vooral... arrangement vaak interessant... als ik zeg maar, wat dieper op muziek inga. Ja. Uh, zijn er ook... Uh, uh collega, muzikanten of songwriters die dan zeggen, ja, dat moet allemaal uh, voldoen aan bepaalde eisen. Ik uh, kan me voorstellen dat er misschien een, een of andere schoolfreak uh, op muziekgebieden dan op een gegeven moment zegt, ja, maar zou je dat dan niet zo doen? Of, of hou je dan toch een beetje uh, aan je eigen stijl vast? Nee, en dat op zich ben ik heel eigenwijs. Ik, Lekker, ik, kan, wel, ja. ik kan wel feedback... Uh, de, ik, ik sta altijd open voor feedback. Ik denk ja. dat het alleen maar goed is en als, maar ja, het is wel zo. Als ik het soort. Als ik het er echt niet mee eens ben, dan ga ik er ook niks mee doen. Nee. Dus op zich, dat is denk ik heel eigenwijs. Maar ik vind toch. Ja, het is belangrijk dat ik het vet vind in ieder geval. Ja. Je moet er zelf eigenlijk als het ware achter staan van wat je maakt. Ja, precies. Dus ja. als iemand een tip aan mij geeft. waar ik het uiteindelijk helemaal mee eens ben, daar ben ik alleen maar blij mee. Dus ja. ik sta er totaal voor open. Maar. Uh, ja. ja, als iemand dus bijvoorbeeld zegt... Uh, ja, als van, iemand uh, mij een methode gaat aansmeren van... nee, hey, je moet eerst een refrein, dan couplet, dan eh, weer sorry. dit. Uh. Daar geloof ik niet zo in. Ik uh. denk uh, dat intuïtief uh, in ieder geval voor mij het beste werkt. Ja. Uh, dat verschilt dus weer. Ja. Voor, mij, ik, voor mij moet het goed voelen, uh. Uh, de muziek. Ja, hoe uh, je zegt intuïtief. Mm. Ben jij ook een intuïtief persoon? Ik het wel. Ja? Ja, uh, vooral wel bij muziek. Als ik nu dat... Als iemand zegt van waarin ben je dan intuïtief... dan zou ik muziek zeggen. Ik weet niet hoe dat verder is. Dat zou ik dan eens aan mensen moeten vragen... als ik dat zou willen weten. Maar ja. zeker met muziek... alleen maar intuïtief bijna eigenlijk. Ik zit niet... Ik ga niet een nummer maken omdat ik denk... oh, ik wil nu een nummer in deze stemming mm. maken. Het, is, het gaat heel erg vanzelf. Ja. Maar ik denk juist dat dat mooi daaraan is. Ja, um, dan is de vraag... wat voor opleiding doe je nu? HAVO afmaken. Dat, Havo uh, afmaken. Ik heb uh, geen ja. opleiding... op het moment. Nee. Ik heb al op een opleiding... gezeten een tijdje. Uh, maar dat paste <laughs> gewoon niet echt... bij mij. Ja. Dus... Um, ja, toen dacht ik, ik ga weer gewoon verder. Hm. Maar het kan zomaar zijn dat je op een gegeven moment... Uh, misschien uh, na de HAVO zegt van... nou ik wil wel een muziekopleiding doen of wat dan ook. Ja, nee, maar zeker. Nog maar ja, dat moet ik nog. Ik, voor nu is mijn plan om het jaar te nemen. Mm. En dan eigenlijk gewoon zoveel mogelijk nog zelf doen. Veel releasen, veel spelen. Vooral veel spelen eigenlijk. Ja. Uh, en daarna wil ik inderdaad wel naar opleidingen gaan kijken. Uh, en ik zit ook nog na te denken dat het misschien niet per se een muziekopleiding hoeft te zijn. Maar ja. gewoon een kunstalgemene. Uh, opleiding, maar ja, dat is nog wel ver weg voor mij of zo. Nu ja. wil ik gaan ja. focussen op dingen waar ik nu mee bezig ben. Uh, want ja, natuurlijk is het dan, uh, dan zo dat je uh, misschien ook muziek als kunst benadert. Zoiets? Dat zou ik wel zeggen, ja. ja, ja. Ik denk wel dat muziek onder kunst valt. Ja. Maar het moet geen kunstje worden voor jou. Als in hoe bedoel ik? Nou ja, uh, dat als je het eenmaal in je vingers hebt, dat je het kunstje ook kan doen. Nee, nee, nee. nee ik denk dat dat haast onmogelijk is bij muziek, toch? Ja. ja, dat lijkt mij ook. Maar goed, er zijn mensen die er natuurlijk wel anders over denken. Ja, je, ik weet het niet. Maar goed, daarom vraag ik het aan je. Dus, uh, um, maar goed, dat, dat, uh, dat uh, over spelen nog uh, gesproken. Is dit trouwens je eerste radio optreden? Uh, ja, klopt. Oh, oh. We zijn de eerste. <laughs> dus, dus, die, we zijn gewoon de eerste erbij. Ja. Meteen ook een videoopname. Mensen, dus wees er zuinig op. Want uh, dit uh, is uh, dus een... Uh, trendzettend verhaal. Uh, want over tien jaar kan Wolfgang... dat misschien... Uh, ik ben ooit hier uh, geweest. Zo moet het. <laughs> kan je altijd zeggen natuurlijk, toch? Ja. Zeker. Oké, okay, we gaan er nog één uh, doen. En dat is Riding High. En daar, uh, gaat, uh, dat is het laatste nummer voor uh, vanavond. Uh, terwijl Wolfgang nog even iets uh, doet uh, met uh, de pijlbord maar uh, inmiddels is hij denk ik zover om uh, dat nummer uh, te laten horen. Laat maar horen. In a Sorry, ik weet. Uh, ik, weet uh, ik kom even terug. Ik kom even terug. Gewoon eventjes om uh, even het uh, het, okay, pedaaltje well. is, het pedaaltje is. Het Ik weet niet. Het kan bekijk, zo hoor. maar zijn dat je. Uh, Hij doet het weer. Ja, ik bedoel maar mee te zeggen. Mensen, we hebben hier het circuit in de achtertuin en je komt op een gegeven moment op de Tarzanbocht aanzetten en dan merk je ineens, hey, pedaal van de rem doet het ineens niet. Zoiets. Okay. Ja, dat is een leuke uh, metafoor die we nu uh, gebruikt hebben. Riding Eye zit zelfs al in de, de titel van, de, van het laatste nummer. Dus uh, ja, toch? Yes. <laughs> ja, oké. Okay, nou, laat maar horen. Het uh, laatste nummer voor, uh, voor vandaag. Make it so Ja, en ergens doet mij het ook niet uh, denken aan alleen Radiohead. Nee mensen, zelfs die illustre Led Zeppelin klonk er wel een beetje in door. Dus ja, ik zat op een gegeven moment, ik denk hé, hey, er uh, zit ook iets in waarvan ik denk, uh, daar had ik uh, vroeger dan wel eens ruzie mee met mijn ouders. Zeker dan uh, met mijn moeder eigenlijk. Want uh, dan ging Holland Love uh, wel eens keihard aan om de stereo. Hè. Maar dat vond en uh, vond mijn moeder niet leuk. Maar ook de buren niet leuk. Dus, maar goed. Het uh, uh, uh, is uh, voor bijna voorbij. Laat ik eerst zeggen, wat vond je ervan? Leuk. Ja? Ja. Vorige herhaling vatbaar om dat nog eens een keer te doen bij een... Uh... Zeker. Ja. Of bij ons. Dat kan natuurlijk ook. Tuurlijk. Ja. Um, de vraag ook, waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Mag je ook nog eventjes beantwoorden? Spotify uh, als Wolfgang. Uh, Instagram als Wolfgang Wilderman. En uh, volgens mij zijn er nog veel meer Soundcloud, Bandcamp en dergelijke. Maar Spotify en Instagram zijn de <laughs> twee belangrijkste op het moment. Oké. Okay. Um, ik ga het uur uitluiden, zo langzamerhand. Want we hebben, we hebben nog, uh, nog iets uh, wat uh, buiten deze uh, burelen uh, om, tenminste, nog wat uh, moet gebeuren. Dus dat ga ik nu doen. Eerst uh, Templo DS en I Got This. En dat heeft alles uh, te maken met het uh, Brakwaterfestival. Wat uh, komende zaterdag in uh, skatepark in Haarlem gaat plaatsvinden. Hier is I Got This.